We zouden kunnen zeggen dat in de aflevering van vandaag Klaas Barvo een beetje in de put zit. Uh, help. Niks te helpen, grafschender. Wat is dat met de mensen tegenwoordig? Ze staan verdomme aan te schuiven om onder de grond te kruipen. En nu springen ze er al in met een dubbele Fosbury-flop. Ja, maar het was per ongeluk. Ik ben gestruikeld over mijn veter. Klaas Bavo is de naam. Aangenaam. Ik weet wie dat ge zijt. Heel uw familie heb ik begraven. Zo'n uitdrukkingsloos moelwerk vergeet ge nooit. Ah ja, maar zou u mij toch niet hieruit kunnen helpen? Ik ben uh, niet dood, namelijk... Nog niet. Maar wel. kom. Neem een knokige koude hand. Ja. Ja. Oké. Okay. Mordecai macaber. Graafdelver. Begrafenisondernemer. En taxidermist. Niet noodzakelijk in die volgorde. Ik neem nooit taxis, dat is veel te duur. Met trein, tram en bus, kom je ook ver. Ja, zo laat nog op wandel. De lucht is al bloedrood en de kraaien verzamelen zich. Dra zal de maan haar bleke licht over dit tranendal schijnen en zullen zelfs de schaduwen schaduwen hebben. De nacht is geen plaats voor de levenden, zoon van Bavo. Het is waar, de nacht is koud en donker en duurt ook veel te lang. Maar als je bang bent in het donker, moet je fluiten. Ja, maar, hela, ja, maar kom eens terug, ja, maar... Ah. ondertussen in de volledig verlaten kerk van Rotterdam, Arme Damnatius, na al wat hij voor Goderdam gedaan heeft. Na al wat hij voor mij gedaan heeft. Verdomme, hoe kon Klaas zo nozel zijn. Maar ja, het is zijn schuld niet. Ik heb hem in de tijd in de steek gelaten. Net toen hij mij het meest nodig had. En nu gaat hij mij nog meer dan ooit nodig hebben. Laura, Motombo, Roger Batens, priester Damnasius. Dat is nog maar het begin. Godvermarike, je moet Klaas beschermen. Tegen zichzelf. Tegen God er dan. Tegen hem. Die hoer is toch zo dom nog niet. Ik zal haar in de gaten moeten houden. In elk geval weet ze te veel. braaf braaf braaf beest braaf braaf oh het wel Oh kalm beest neer beest neer beest biest. kalm beest a just still beest. rustig Hola Wauw je hebt me gered hoe, hoe deed je dat? Ah, Klaas. Nu is ik zoef de savage Beers huh? Ja, muziek, weet je wel, hè? Harmonie, ritme, samenspel. En weet je nog van dat ding allemaal? Phew, ja. ik dacht al dat het het gruwelijke bosbeest was. Dat zo iedereen aan het opeten is. Deze niet. deze kleine kamerotte. Dat is gewoon een wild zwinken. Je Klinken dan nog? Dat is niks om je zorgen over te maken, hè, je? Allee. Sssst, Kalm, hè. Sst. Ik zie naar moeder geir Ja. Allee. Ah Amai, je weet precies nogal veel van die natuurdinges. Zeg, uh, Rudy, heb jij anders geen zin om mee te gaan met mij op mijn trektocht door Bos en Heij? Ja, hey, dat heb ik langs ganse dagen niet te doen, hè, of wat? Nou oh, ja, dat heb ik wel zo, hè. Ja. Oh. Ik ga gewoon mee gaan, Klaas Bavo. Lied de we, jongen. Dat ik alle stappen die je zet muzikaal ondersteun. En gaan, en gaan, en gaan. En nog wat voer. En gaan. Rudy, het is al goed. En gaan.